Ik Ik yeah, in, in 2010 al twintig 20 jaar een zee van muziek. En een golf van informatie. CFM. Yeah man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 Thank you, DJ. <laughs>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 te amarte all'immenso per me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 You're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 FM met een half Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Zomer Says you're All about Shut up. right on. You see, this cat, Chef, is a bad mother. What I'm talking about, Chef? Yeah. He's a complicated man, but no one understands him but his woman, John Chef. Ik het ook. Je ziet, ik kom. Alom, je bier Alom, alom, sinterklaasjeuw. De komt er weer aan. Want hij komt er, weer aan. komt er weer aan. De Zomerse 50. Met de 50 grootste zomerhits aller tijden. Je stelt de Zomerse 50 zelf samen. Geef jouw favoriete zomerhits door. En maak kans op topprijzen. Stem nu op zomerse50.nl En luister in augustus naar de grootste zomerhits aller tijden. In De De Zomerse 50. sing de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 Voorafgaand aan de kranslegging bij het Indisch monument zijn er toespraken en muziek. Tijdens de bezetting van Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog... sloten de Japanners 100.000 Nederlanders op. Naar schatting 13.000 van hen stierven door honger, ziekte en uitputting. Op het wereldkampioenschap Hongbal voor vrouwen in Venezuela... heeft Hongkong zich teruggetrokken. Dat gebeurde nadat een van de speelsters van Hongkong... vrijdag in de wedstrijd tegen Nederland door een kogel was getroffen. Het is nog onduidelijk waar die kogel precies vandaan kwam. De speelster is naar het ziekenhuis gebracht... waar de kogel uit haar been is verwijderd. Na het incident werd het toernooi stilgelegd. De minister van Defensie van Libanon heeft een speciale rekening geopend... waarop burgers geld kunnen storten voor het Libanese leger. Het leger krijgt al jaren geld uit Amerika. Maar na een schietincident op 3 augustus aan de grens met Israël... is de uitbetaling daarvan vooralsnog gestopt. Minister van Defensie Meur gaf zelf het goede voorbeeld. Samen met zijn vader stortte hij 523 miljoen euro. In India is een Nederlandse toerist gered. De man heeft samen met twee Duitse vrouwen negen dagen vastgezeten na het noodweer in de afgelegen regio Ladakh in Kashmir. Het Indiaanse leger is nog op zoek naar tientallen toeristen. Onder hen zijn enkele Nederlanders van wie nog niets is gehoord. De Verenigde Naties luiden de noodklok over de voedselsituatie in het Afrikaanse land Niger. Door de droogte is de oogst daar mislukt. En 7,3 miljoen mensen hebben nu honger. Het gebrek aan voedsel treft niet alleen mensen, maar ook het vee. Het Wereldvoedselprogramma van de VN heeft 70 miljoen euro nodig... om de hongersnood in Niger te bestrijden. Het weer droog met opklaringen. Het wordt geleidelijk bewolkt en in het zuidoosten gaat er regen vallen. Later op de dag breidt de regen verder over het land uit. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journal.